Elektronica-keten De Harendse-Smit is failliet verklaard. Dat heeft de curator van het bedrijf aan de NOS laten weten. Al het personeel van De Harendse-Smit, zo'n 500 mensen, wordt ontslagen. Het personeel van de winkelketen is op een speciale bijeenkomst in een hotel in Nuland ingelicht over het faillissement. Het ging al lange tijd slecht met het bedrijf. Oud-neuroloog Ernst Janssen-Steur is bereid om mee te werken aan een gedragsonderzoek. Dat heeft zijn advocaat gezegd. Tot nu toe weigerde Janssen-Steur aan zijn onderzoek mee te werken. Janssen-Steur moet zich verantwoorden voor het stellen van verkeerde diagnoses en het voorschrijven van verkeerde medicijnen. De zaak wordt wel de grootste medische strafzaak uit de geschiedenis genoemd. Betogers in Cairo hebben het hoofdkantoor van de moslimbroederschap bestormd. Ze zijn het zwaar bewaakte gebouw binnengedrongen en gooiden allerlei voorwerpen naar buiten. Er is brand gesticht. De moslimbroederschap is de partij van president Morsi. Tegen hem werd gisteren in heel Egypte massaal betoogd. De oppositie heeft president Morsi een ultimatum gesteld. Hij moet voor morgen aftreden en nieuwe verkiezingen uitschrijven. Anders worden de protesten tegen hem heviger. De NS gaat op korte termijn de Vira's vervangen door Canadese treinen. Het spoorbedrijf koopt zogeheten Trax-locomotieven bij de Canadese fabrikant Bombardier. Die moeten in Duitsland worden gemaakt. Met de locomotieven moeten er weer treinen op de hoge snelheidslijn tussen Nederland en België kunnen rijden. Voor de bestelling heeft de NS de gebruikelijke Europese aanbestedingsregels omzeild door een beroep te doen op dringende noodzaak.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 Dit was het NOS-journaal. Dit is René Passet van de ANWB. In de randstad staan files op de A1 Amsterdam-Amersfoort in beide richtingen bij Muiden. Daar heeft de brug even open gestaan, nu 2 kilometer file. Op de A15 rotterdam europoort is een ongeluk gebeurd in de Tunnel. Dat levert 4 kilometer file op. Op de A58 Breda-Eindhoven bij Oorschot 3 kilometer. Tot zover de verkeer.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 Is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. Het eten halen? Nou toch redelijk. Hj. Ja. Ik kom er binnen en een vrouw meteen: Hallo meneer, Ik zeg maar: Hallo meneer. Ik zeg Hallo meneer. Ik zeg dan vrouw: Wil je nu? Ik zeg: Wil je menu? Ik zeg: Eén rust. Ik zeg: Mag ik een bestelling opnemen? Ik zeg waarom? Mag ik een bestelling opnemen? Ik denk dat kan veel vrolijker. Flesche. Mag ik op het centrum nemen? Ik zeg ja. Gruepoek, gruepoek, von jong von jong haai. Chap choy, chap babi babi pankai. Gruepoek, gruepoek, von jong von jong haai. Bami, bami, resten gola juk. Dag mevrouw, heeft u het begrepen? Heeft u mij goed verstaan? Laat net nog een keer zingen, voordat we naar het stokken. Kruipen, kruipen, konijnen konijnen haai, chap choi, joy, chap choi, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, haai, bami, bami. Resten baby, baby, baby, baby, baby, baby, Samen, lekker scherp en heet. Dag mevrouwtje, dag meneertje. Tot de volgende keer. Misschien. Het is moederdag en ik ben bij mijn ouders thuis. Ik zou nog niet leuk zijn dacht ik.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 op haar aflopen! <lacht> mama, mama. Pakken we er, pakken we er, pakken we er, pakken we pakken we er, pakken we pakken we er, pakken we pakken we er, pakken we Wassen, strijken, drogen. Wassen, strijken, drogen. Dres, dress, dress, dress. Dus wakker worden, wakker worden, wakker worden, wak, wakker bak worden, wakker worden, wak. Chik, chik, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden. Vond ze niet zo leuk? Samen met uh, lange baarden en zo. Ja, ze waren nou, met z'n drieën, toch? Ja, ze waren er met, drieën, ja, waren er met drieën. Zizi, top! Kan je wel even zoiets dan die neurotische meijer? Met z'n wakker worden, wakker worden, wakker worden. Je zal mogen al in je bed krijgen, zeg. Je Nou, laat ik het zo stellen. Als je zoiets als moeder naast je bed krijgt, terwijl je nog ligt te pitten... Dan is het de, de komen ze dus de slaapkamerdeur in. Ik denk dat ze via het raam weer naar buiten gaan. Heb je er ervaring mee? Zoiets. De, deed jouw zoon dat ook altijd of zo? Nee, nee, die hebben geen naade. Oh, nee. Hij gelukkig. <laughs> nou ja, oké. Okay. Ik, ik, ik zag, ik, ik denk, ik zie het al even. Jouw zoons die zo in jouw bed staan van, mag er, mag maar mag er, poetsen. er, mag er, mag er, mag er, mag er, Overigens, wat ik ook genieuw, we hebben nieuwe station calls bij CFM. Dat is ook wel weer leuk. Daar zijn we blij mee. Dit is de uh, script. If you could see me now. Oh, if you could see me now. It was heavywear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 Me. Would you Would you criticize me Would you follow every line On my tear-stained face Put your hand on a heart That was cold As the day you were taken away I know it's been a while But I can see you clear as day Right now I wish you could hear me say I drink too much And I smoke too much Dutch But if you can't see me now That shit's a must I used to say I won't know a winner Till it costs me Like I won't know real love Till I've loved and I've lost it So if you've lost a sister Someone's lost a mom And if you've lost a dad Then someone's lost a son And they're all missing out Yeah, they're all missing out So if you get a second. Until the down on me now Mom, dad, I'm just missing you now I still look for your face in the See Me Now. En dat was een geweldige plaat van The Script. Ook weer zo'n moderne band. die een jonge band die van allerlei leuke dingen doet. En dit is Neil Diamond. Die kan je niet jong meer noemen. Nee. Longfellow Serenade. Longfellow Serenade. And such were the plans I'd made.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 Sing my Ik heb plezier mee, Neil Diamond. Het is nog steeds een geliefde zanger op dit moment. Bij heel veel mensen. En dat is het leuke. Dus hij komt. Longfellow Serenade heet dit nummer. Uh, Ga me nou niet vragen uit welk jaar dat komt. Weet ik niet. Dit komt uit 2013, dat weet ik wel. Laura Jansen. Geen familie, voor zover ik weet. Het heet. Golden. Deep in the dark light you feel like years from yesterday there's still a spark a million sparks like the whole Meisje. Deze dame. In the middle of your heart, in the middle of your heart, is a place that never dark. Nee, dat klopt. Ik heb ook een TL buis in mijn hart zitten. Dat is overal licht. Lekker, lekker handig is dat. Hè? Nerg nerg nergens is donker. Ja, zo gaat het nog eenmaal. Uh, maar ik, wat ik zeggen wel. Uh, het meisje maakt gewoon geweldige platen. Het begon met, uh, wat ik dan weet, missen met One Heart. En, en daarna kwam dat uh, Queen of Elba. En dit is haar nieuwe single. Golden. Het blijft een geweldige dame. Jawel. Deze man ook trouwens. Cliff Richard. To the music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 How I do the boys who play rock and roll slechtbaar onverwoestbaar want hij is nog steeds bezig hij zingt ook nog steeds en nog steeds even goed Cliff Richard dus man begon in uh, ja eind jaren 50 kwam hij er een beetje door hè met uh, uh, hoe heet het nou ook weer uh, uh, Move In heette dat nummer geloof ik een van zijn allereerste hits uh, grote hit natuurlijk in die tijd Living Doll en uh, dit is ook uit de 60's trouwens Power to all our friends geweldig nummer volgens mij volgens mij is hij hier nog een keer mee Nee, nee, dat was congratulations. Nee, niet, niet geen, geen uh, Indianer verhalen vertellen. Um, even kijken, hoe is het met de tijd? Ja, we gaan zo naar Joop. Uh, Joop van Hes, dames en heren, die gaan we zo even bellen. En uh, dan gaan we kijken of hij nog nieuws heeft over Zandvoort. En zo, dat zal gerust wel. Maar eerst maar even dit. Dam. Hoe heet het bin? Oh shit, vol beat, dan wel. Dat wat een plaats, de... wat een plaats. He. Goed hè? Lola Montez heet het nummer. Nieuws uit Zandvoort, van onze razende reporter Joop van Es, junior. Nou, dan eens even kijken of de techniek ons weer niet in de steek laat, of wie er is. Ja, ik ben, ik ben Ja, hij is er, ja. Ja, ja, ja, ja. Jawel. Ja, ja, ja. ja, ja. Zeg u? Ik heb je gemist vorige week. Gaat er allemaal weer goed, je. Ja, het gaat helemaal goed met mij, hoor. Ja, daar ben ik blij om. Ja, het gaat hartstikke goed met mij, joh. Gelukkig. Ja, nou lekker. Ja. Helemaal goed. Ja. Goed. Oké. Okay. Je hebt je nogal vermaakt, zag ik op, uh, op Facebook. Je hebt ja, foto's lopen maken, culinairs antwoord. Het was wel heel gezellig. Ja, dat was. Uh, was uh, ja, echt. Zelfs de vrijdag toen het regende, was het gewoon top iedereen. Maar ik zou zeggen, de exploitanten van, van, uh, van de restaurants die daar zich presenteerden. waren dik tevreden over de opkomst van de mensen. Ze dus moesten wel uh, ja, zoveel mogelijk onder de, onder de parasol staan. Die zijn heel erg groot overigens, ja. en in de tenten zelf staan. Want het was natuurlijk uh, niet bepaald prettig weer, maar uh, het was druk. Het, en, en zaterdag was helemaal een gek huis. Ja, ja. Ik, heb het nu, ik vlog het nu voor de vijfde keer, het was het eerste lustrum uh, uh, van, van uh, Culinaire Zandvoort. Ah, dat was ongelooflijk. Het was mooi ja. weer. Misschien. Ja, niet voor de eerste keer deze, zomer. misschien voor de tweede of de derde keer pas. Maar. Het was zo ontzettend druk en gezellig, maar er werd zo goed gewerkt... dat er stonden bijna geen rijen voor de tent. En dat is wel eens anders geweest. Ja. Uh, dit jaar hebben ze, de, de, de, met name dan de Spartan, hebben het goed ingeschat En die, uh, die hebben echt genoeg medewerkers aangetrokken... om iedereen uh, op tijd van iets een, een heel prettig uh, te voorzien. Nou, dat is uh, dat, mooi. Dat, dat, ging, dat, dat ging van krijt tot aan uh, pizza, uh, van Pannenkoek tot aan Oosthaart. Van alles nog wat ze daar te vinden en van allemaal voor een schappelijke prijs. Wel, ik vind dat uh, wat er geboden werd, toch in het topsegment zat. En niet alleen omdat er de ingrediënten zijn. Maar ook omdat we met name de porties, ja, er zou misschien wel wat meer bij kunnen zitten eigenlijk Dat ja. denk ik. Maar ja, het is natuurlijk niet de bedoeling dat de mensen zich vol en dat ze dus nee, zoveel nee, mogelijk nee, nee, nee, verschillende nee, nee. Dat wil, nee, dat wil ik ook niet propageren, absoluut niet. <laughs> maar als jij, als jij uh, 6 euro betaalt voor een, uh, nou, hoe zal ik zeggen, 100 gram vlees, uh, dan is het toch wel heel erg duur, vind ik hoor. Ja. Maar goed, je kreeg er ook een kreeft, voorbeeld van een halve kreeft. Top, geweldig. Tegelijkertijd was er uh, op zaterdag en zondag. Um, um, in, in de Halden bij eh uh, van Hardy. Het, bij ons in de Halden staat, uh, culinair, zo ja. noemden ze het eigenlijk. Ja. ja, en die hebben dus uh, een eigen feestje dag gehad. Klonk als een klok. Ook zaterdag en ook zondag hadden zij het druk. En dat was ook dus bij uh, Culinair Zondswoord op het Grassenplein het geval. Um, ik, ik, ik weet niet of jullie geweest zijn, maar... Nee, helaas dat het niet. Dat heb ik de volgende keer moet je er echt eens een keer naartoe gaan. Het is een geweldig festijn. En misschien wel een van de mooiste evenementen die Zandvoort heeft gehad. Um, 13 exploitanten waren er. En uh, uh, ja, echt... Uh, de top van Zandvoort was daar ook jullie gebied. Ja. Echt waar. Geweldig. Grandioos. Um, dan hadden we zondag nog iets heel erg speciaals. En dat was Italië aan Zandvoort. In het verleden waren dat... Uh, Eigenlijk uh, races met Italiaanse auto's. En dan van alles en nog wat. Van, van uh, Fiat tot uh, Lancia. En van uh, Ducati tot. Uh, noem maar op. Ze hebben ze zoveel. Naar. En allemaal tophouders. En iedereen. Tenminste, iedereen. heel veel mensen zijn daar helemaal gek van. Het ja. is langzamerhand eigenlijk. Uh, overgegaan naar een. ja, een echte beleving. Een, een, een, een Italiaanse dag. Je voelt je bijna in Italië. Als het meer dan mee zit, zoals gisteren. dan is het helemaal geweldig. Er zijn niet alleen maar auto's. Er zijn ook. Uh, motoren, er zijn scooters, er is, er is kleding, er is eten, er is alles nog wat en allemaal geschuurd op de Italiaanse leest. Ja, ik de hoorde de zelfs de... dat het een hoge snelheidstrein aanbieding was daar. <laughs> <laughs> <Sorry>. <laughs> ja, oké, okay, maar het heeft gisteren wel gezorgd dat er 38.000 mensen op de circuit ronden worden. Ja. So, dat zijn er een paar, Ruud. Dat ja, zijn dat, dat zijn er een paar, ja. Uh, en ik, uh, ik heb geprobeerd dus uh, met mijn, met mijn, mijn uh, leenscooter uh, uh, om op de uh, pitch te komen. Op het uh, paddock. Ja. Nou, misschien doe ik wel maar Ik ben naar huis gegaan. Ja. Het was ongelooflijk echt niet normaal. Zo druk het was. Ja. En allemaal lekker betalen. Niks anders, Goed gegaan. Het enige wat dus eigenlijk een beetje tegen zat was met name uh, de aanvoer en de afvoer van de auto's. Ja. Het was soms al ontzettend... Uh, Vroeger was er een file op de Zandvoort richting Zandvoort. Die stond echt vast. zeven reed nog wel. En toen ging het hele bupsje weer weg. Ja, en toen gebeurde er op de Cleveland in Halen een behoorlijk ongeluk. De drie auto's die tegen elkaar. Ja. Er waren uh, ambulance, tij, brand bij, brandweer bij. Werd de Cleveland ook nog even afgesloten. Nou, dan kan je lachen hoor. Ja, dat kan dan je kan zeker je zeker lachen. lachen dat is, dat is één grote binden wat ze dan in Zandvoort, ja, het, o, uiteindelijk het is zich weer opgelost natuurlijk. Uh. Maar dat is, da, daar hoop je niet op en ja, um, ik weet dat de hulpdiensten zoveel mogelijk hebben gedaan om dat, uh, om dat uh, in orde te krijgen. En dat is, uh, dat is uiteindelijk natuurlijk gelukt. Uh, gelukkig niet, uh, niet beknelling en dat soort dingen allemaal op die Kleverlaan, nee. maar het, uh, het prettig is anders geweest. Ja. Maar ja, het is... Het is, het is dat, ja. ja, vertel, vertel. Ja? vertel. Nee, nee, geen gang, geen gang. Nee, ik wou zeggen, die, die, die Zandvoort Salam is natuurlijk ook een drama. Dat is natuurlijk een weg die er verkeer vanuit Amsterdam naar Zandvoort wil. Dan dat ding dat zit natuurlijk zo vol. En, en verstopt. Met al die rare vluchtheuvels en heuvels en weet ik het allemaal, niet drempels erin. Ja, en zo. Die, die zitten allemaal in heemsteden. Heemsteden. Op ja. de ene of andere manier wil dat niet de stoplichten afstemmen om het verkeer door te laten stromen naar nee. Zandvoort. Op het circuit konden ze, elkaar, konden ze het wel kwijt. Dan moet je eerst nog betalen. Dus kom je toch weer op bevillen de terecht. Dat gaat het er niet om. Nee. Maar um, ik blijf ervoor dat die gemeenten meer samen gaan werken. Ja. En je ziet dat het op de Zeeweg uh, redelijk gewerkt heeft. En er zijn er natuurlijk ook twee banen. Maar die komen toch weer bij elkaar. Ja. Uh, uh, bij het Bloemendaal strand. Um, ja, en dan is het uh, ja, een hutje naar, naar Zandvoort toe. Mooi weer ook nog. Dus ook een hoop mensen naar het strand. Het was in ieder geval voor Zandvoort een top weekend. En uh, laten we hopen dat het uh, toch tot in lengte van jaren door mag gaan eigenlijk. En met, met name deze twee evenementen. En dan heb ik nog iets, en dat vind ik eigenlijk jammer, want uh, ik weet niet of je iets van de politiek van Zandvoort uh, weet. Wel uh, trim, De blauwe trim dat is uh, in het uh, LDC, dat is uh, Louis Davidskerree, is in de plaats gekomen van het gemeenschapshuis. En daar is men niet tevreden over. Nee. Sterker nog, er is heel veel oppositie. Want men, dat, is, dat zijn de diverse clubs, kunnen daar niet goed kwijt. Kunnen, er is niet genoeg ruimte. Er is een heel smalle trap naar boven. Er is een heel klein liftje om oudere mensen te kunnen vervoeren naar boven toe. En ja, uh, daar is. In eerste instantie vind ik door bijvoorbeeld een architect die dat uh, ontworpen heeft... niet goed over nagedacht. Nee. En misschien heeft ook wel de gemeente er niet goed uh, de sturing aan gegeven. Maar nu zitten we met het probleem dat, dat er gewoon steeds minder clubs in het LWC gaan zitten. Een Britse club, ik noem maar top, uh, ja. van alles nog wat. En um, er is wel ruimte, maar dan zou een gedeelte van de... Van de uh, bibliotheek zou naar boven moeten. Die wenst dat absoluut niet. Ja, die wil wel ruimte inlezen. laten laat eerlijk heel erg zijn. Ja. Maar goed, uh, daar was afgelopen woensdag uh, onder andere in de laatste uh, raadsvergadering voor het zomerreces. Is daarover gesproken. En daar gaat, uh, ja, ik, ik, ik verbaas me erover. Er daar gaat voorlopig nog niks gebeuren. Er worden ja. nog dingen uitgezocht. Het uh, enige die eigenlijk uh, uh, ...zich uh, een niet gevoel hebben. Dat was uh, het CDA, de fractie van het CDA. Die heeft er echt gesteund en een, een, een plan om daar te komen tot, tot een wat meer ruimte. Ja. Maar um, VVD en uh, de PvdA ze daar voor ons nog niet uh, uh, mee in te stemmen. En daar wordt dus nog verder over gesproken. Maar het gaat niet duren. Waarom kan er nou eens een keertje lekker snel gereageerd worden? Maar ja, dat is de politiek. Te lang houden Nelen. Ik ben er ook bang voor. Ik ben er ook bang voor. We kennen dat soort dingen. Maar ja, die verenigingen. Daar zeg ik weer heel dwars. Nou jongens, dan gaan jullie toch lekker naar de krocht. Want daar heb je ruimte zat. Ja, dat zijn er dus ook een hoop gedaan. Maar er zit ook nog een particuliere ondernemer in het LDC Die daar zijn brood moet verdienen. Ja, jammer dan. Maar zoals... Ja, maar dat is wel heel erg jammer. Ja. Maar als, als een politiek niet mee wil denken en het gebouw functioneert niet... dan is het wel vervelend voor die particuliere ondernemer. Maar dan zou ik toch zeggen van... nou, dan gaan we gewoon naar een plek waar wel ruimte is. Ja, ja. Nou, ja die, die wordt dus gevonden inderdaad in de krocht. Ja. Maar ook in het, in het uh, Rode Kruisgebouw in ja. uh, Nicolas Beethoven. Dat, uh, ja. dat is ook... Uh, de, ja, er bijvoorbeeld de Ambo zit daar nu in, koor en een uh, britsje, dat soort zaken. Ja. Uh, ja, die gaan daar weg. Ja. Uh, ook Kijk, als je daar iets wil drinken, moet je naar beneden toe. Ja. Uh, nogmaals, met name Brits en zo, en, en het Ambo-koor, dat zijn uh, niet al te jonge mensen meer nee, vaak. En nee. uh, die hebben problemen om die trap op en af te gaan. Ja, natuurlijk, dat ja, is uh, toch logisch? Jeet dan wat aan alsjeblieft. Ja. Da, je hebt groot gelijk. Ja, ik vind, ik, ja, dank je, dank. Oh. Ja, je hebt groot gelijk. Ik ga met je mee. Ik, ik vind het belachelijk. Maar ja, politiek en, en praktisch denken... dat zijn twee dingen die absoluut niet samen gaan. Dus... Je weet je toch weet hoe het zit, hè? De enige overheidsinstantie die nog wel naar je luistert... is de AIVD. <laughs> Graag ja, die luisteren nog. Maar wat ik, wat ik veel alarmerender vond... wat ik ook heel erg jammer vind... Uh, dat las ik nog even vanmorgen... toevallig zag ik dat in jouw krant staan... dat is jet, dat Jazz Behind the Beach uh, omzeep is geholpen. Dat vind ik wel heel ja. erg jammer. Ja, dat vind ik ook ontzettend jammer. Dat heeft alles met financiën te maken. Ja, ik snap het wel. Ik heb het ook geschreven. Ja. En dat is vreselijk jammer. Eén um, onderdeel van, van, van Jazz... dat gaat in ieder geval... Uh, verhuizen. Dat is de jam-sessie in Homestead, want de, de eigenaar van Oomstee, die gaat eruit, want hier is er al uitgegaan. Ja. En dat gaat in ieder geval bij NUF gebeuren. Ja. Dat heeft ook in onze kranten staan. Ja. En dan is er nog iemand bezig om proberen uh, voor volgend jaar een uh, stichting te maken, waardoor het uh, Jazz Behind the Beach wel door kan gaan. Ja. Maar, maar het was kan toch altijd... Ik, kan alle steun krijgen. Ik, ik, het was toch altijd al een stichting? Want ik kan me herinneren dat ik daar begon. Uh, ik heb er heel ja. lang wat mee te maken gehad. Maar, dat het van een stichting Jazz is dan... Behind the Beach... Ja, maar dat is al een tijd geleden, Ruud. Ja, dat is een tijd geleden. Ja, dat staat is... toch wel, maar daar houdt het toch echt helemaal mee op. Oké. Okay. Uh, het, het, het is overgenomen door uh, Muziekfestival Zandvoort. Dat is een samenwerking van uh, 13 verschillende uh, cafés in Zandvoort, hoor. Daarvoor ja. nee, moet ja. je beter zeggen. Uh, om dat uh, uh, in leven te houden. Nou ja, die hebben gezegd: wij hebben er weinig aan. de toekomst te weinig publiek op af. Misschien heeft het met de programmering te maken. Ik, ik kan de vinger niet op de sere plek leggen, ik weet het niet. Nee. Maar ik weet wel dat, uh, dat, dat er gewoon genoeg jazz is. Ja. Goede jazz. Maar ja, daar zal het toch ook voor betaald moeten worden. En daar ontkom je niet aan. Nee, helaas. Nou, hartstikke mooi. Um, we spreken je uh, even kijken. Vrijdag weer, hè? Ja, vrijdag weer. Ja, als het even kan wel. En uh, als, je, als je wat te melden hebt, want we gaan nu ook op donderdag draaien. Dus mocht je donderdag wat te melden hebben, dan ja. horen we je graag. Nou ja, als ik wat me meld, dan meld ik mij bij jullie in ieder ja. geval. Dat is sowieso. Dat is helemaal goed. Goed. Oké, okay, man. Oh ja, niet oud. Dat is niet zo lang meer natuurlijk. Hè. Nog net een kwartiertje. Nou, dus ja, helemaal... we zijn er zo door. Jullie gaan door? Nee, we zijn er zo bijna door. Ja. Doorheen. ja, oh, ja dat bedoel ik. Ja, ja, ja, ja, ja. Nou, uh, oké, okay, jongens. Uh, nog een uh, leuke 18 minuten. En ja. uh, we spreken elkaar. Oké, okay, Joop. We gaan met Blood, Tears. Okay. You made me so very happy. Oh. Dag Joop. Goede muziek ook nog, goede muziek just once more i chose you for the one now i'm having so much fun you treated me so kind i'm about to lose my mind you made me so very happy i'm so glad you You came and you took control You touched my very soul Zondag heb ik dit nummer nog gespeeld met, uh, <coughs> met Jacques Loes. <coughs> en een fantastisch Orkest uit Heemskerk. Speelden we dit stuk nog geweldig. Blijf fantastische muziek. Blood, sweat and tears. En dat nummer dat heet You Made Me. Zo so, uh, ontzettend vernieuwd. Uh... So very we'll yeah. So. baby squirrel use a sexy motherfucker. a sexy motherfucker, baby. Gimme all, me all, give me your, give me your, give me your attention, baby. attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. You're one of our ballets, ooh, you a sexy lady. But you walk around here like you wanna be someone Bruno Mars, die blijft ook op zoek naar schatjes. Ja, naar een schat, ja, dan kan je blijven zoeken. Want er uh, zijn niet veel schatten meer uh, om op te graven, toch? Of wel? Uh, nou, die zullen er ongetwijfeld nog wel zijn. Ja, aan het eind van de regenboog staat er nog één. Een. een pot met goud. <laughs> maar ja, die heb nog nooit iemand gevonden. Nee, die heb nog nooit iemand gevonden. Uh, in ieder geval, dit was Bruno Mars en nummer, dat nummer heette Treasure. Maar misschien als je op een paard zonder naam door de woestijn rijdt, dat je hem dan vindt. Dance. dat nummer heet Riding on the Desert on a Horse with No Name. Ook de enige hit die ze gehad hebben. ik hebben wel meer platen gemaakt, maar volgens mij alleen maar deze als hit. Volgens mij wel, tenminste. Maar ja, wie ben ik? Dit is Alain Clark, die heeft meer hits gehad. En dit is nog steeds zijn uh, meest recente. Back in my world, Alain Clark. Zuurstof in. Uh... Alleen, ik was vriend zo, we stonden te dansen in de studio. Ja, dan ben je gelijk buiten adem. Oh ja, ik wel. Nou, ik vind dus, het niet hoor. Ah ja, kijk ook. Waarom zie ik je er zo te hegen? Ah, maar goed, jullie krijgen wat zuurstof toegediend, dat is allemaal goed. Jongens, eens, we gaan eruit. Dat is weer gebeurd van vandaag. Wat ging het snel, hè? Voor het niet snel gaan? Ja. Oh. Zit er zo op, hè? Ja. Ja, waar zit je op? Op een stoel. Ja, dat komt. <laughs> Goed, oké. Okay. Um, oh, dames en heren, dit was hem voor vandaag. Zandvoort Lunch of CFM Lunch heet het tegenwoordig. Nou ja, maakt het ook uit. Hoe het ook okay. heet, Zandvoort luncht. Dit was hem. En uh, wij zijn er weer aanstaande woensdag. Vanaf 1, uh, 12 uur natuurlijk. En woensdag hebben we ook nog de vinyljaren, Dat gaan we ook weer doen. En we pakken de donderdag erbij. We kunnen wel in Zandvoort gaan wonen, zo hoort je. je nou, nog een kamertje nou. over voor ons. Nou. Ja. Dus eh. We hebben het bordje kijken, het is supervrij. Kijk of we nog ergens weg kunnen. <laughs>